Afgelopen week werden al beveiligingsproblemen in het voicemail-systeem van Vodafone aangetoond. De lekken werden gedemonstreerd door voicemailberichten van ministers af te luisteren. In Libië ontvluchten aanhangers van Gaddafi de stad Sirte. Een konvooi van twintig militaire voertuigen met gezinnen en hun bezittingen heeft de geboorteplaats van Gaddafi verlaten en is in westelijke richting op weg naar Tripoli. De vluchtelingen lijken ervan uit te gaan dat de opstandelingen Siertussen gauw zullen bereiken. De opstandelingen hebben vier plaatsen op het Libische leger heroverd en rukken naar het westen op. Gaddafi's troepen voeren wel weer aanvallen uit op Misrata. Gisteren werden daar juist vijf vliegtuigen en twee helikopters van Gaddafi verwoest door Franse gevechtsvliegtuigen. De regeringspartij CDU van bondskanselier Merkel heeft het zoals verwacht erg slecht gedaan bij de deelstaatverkiezingen in Baden-Württemberg. De partij verdwijnt na 58 jaar, waarschijnlijk uit de regering van de grote deelstaat. De CDU kreeg volgens een exit poll vandaag 38% procent van de stemmen. De Groene 25% procent, en de Sociaaldemocratische SPD 23,5%. De Groenen en de SPD willen in Baden-Württemberg een rood-groene coalitie vormen. Volgens onderzoek weken veel kiezers uit naar de Groenen, omdat die tegen kerncentrales zijn. Sinds de nucleaire crisis in Japan ligt kernenergie erg gevoelig in Duitsland.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. En vandaag staat Labyrinth geheel in het teken van muziek en het brein. Want u heeft het misschien al meegekregen, er gaat flink bezuinigd worden op cultuur. Kennelijk kan de Nederlander volgens deze regering prima zonder theater, dans en muziek. Maar is dat wel terecht? Labyrinth Radio vraagt zich vanavond af in hoeverre muziek invloed heeft op onze hersenen. Bestaat er zoiets als het Mozart-effect? Word je letterlijk wijzer van een mooie sonate? En hoe zit het met taal en muziek? Kan taal wel bestaan zonder muziek? Nou, op de webcam uh, te zien via de site van Radio 1... is te zien dat de studio Bommetje vol gasten zit. Dat hebben we nog nooit gehad om al die vragen te kunnen beantwoorden. En aan jullie hier allen in de studio eerste vraag. Kort, welke muziek jullie de laatste tijd veel beluisteren? Henk Jan Honing, hoogleraar muziekcognitie aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, ik ben veel aan het luisteren. Mijn broer vond dat ik dat moest doen. Uh, David Bowie, live-opname uit Ergens... Jaren, eind jaren zeventig. Uw broer A, de saxofonist? Ja. Die, die luistert toch altijd naar, naar Wayne Shorter en een ja, hele mooie jazz. Daar, daarom zeg ik het maar eerlijk. Nou, maar <laughs> nou ja. Het is, is hoor. Naast jou Erik Scherder, hoogleraar klinische psychologie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Uh, klassieke muziek de laatste tijd. Met name weer Chopin, favoriet. Prachtig is het ook. Cyril Ferrier, neurochirurg aan het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Neuroloog. Neuroloog? Uh, Samba-muziek Samba en, uh, en Braziliaanse uh, jazz en cubaanse salsa. Oké, okay, het wordt heel gevarieerd. Ineke van der Meulen, klinisch linguiste aan het Rijndam Revalidatiecentrum en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ja, ik luister vooral muziek die mijn kinderen leuk vinden. <laughs> en het is uh, Jip en Janneke heel veel op het moment en uh, Johan Verminnen. Kijk, we komen langs alle hoeken van het, <laughs> het muzikale spectrum. <coughs> en dan Jonneke Reeser, muziekleres aan het Heerbeek College in Best. Ja, nou de laatste tijd zijn de leerlingen bij ons heel veel uh, bezig met eindexamen werken. En dat is heel veel popmuziek. Dus ik luister echt de laatste tijd. Ik heb regelmatig Radio 3 opstaan. Ik luister gewoon naar popmuziek. Oké, okay, en naast jou zitten jouw uh, twee leerlingen. Uh, Aileen Royakkers, wat luister ja. jij? Ik uh, luister vooral top 40 muziek. Noem eens wat, uh, namen. Uh, Lady Sin. Gaga. Uh, oh, dat zegt zelfs mij nogal. Adele. Over. Dus, uh, zoals... En Robert van Forsterbos tot slot. Uh, nou, ik ben een van die leerlingen die dan uh, muziek eindexamen doet. Dus ook heel veel pop, maar ook heel veel klassiek, omdat ik ook al boos speel. Oké, okay, nou dan uh, hebben we inderdaad uh, alle soorten muziek, hebben we alvast gehoord. Um, hier aan tafel, dus ook neuroloog Cyril Ferrier. Jij behandelt patiënten uh, met epilepsie. Maar je doet sinds kort ook onderzoek naar de vraag waar muziek in het brein precies zit. Meerdere mensen hier trouwens. Maar jij bent er op een bijzondere manier in gerold. En dat begon allemaal bij jouw ontmoeting met conservatoriumstudenten Margrethe Rietveld. Ik wacht even overnieuw en ik begon helemaal verkeerd tempo. Die komt uit zoiets anders. Komt hier nog een keer. Ik ben Margreet Rietveld. Ik zit in Zwolle op het conservatorium. En daar doe ik op de afdeling klassieke muziek, hoofdvak zang, bij vak piano. Het begon wel vroeg. Ik denk dat ik een jaar of uh, negen was of zo. En toen moest ik van mijn moeder en van mijn vader naar AMV op de muziekschool. AMV is algemene muzikale vorming. Dat is gewoon zo'n basisopleiding voor, voor basisschoolkinderen om erachter te komen of ze muziek überhaupt leuk vinden. Ik ging vrij vroeg op een kamerkoor, dus dan maak je kennis met nog veel meer klassieke muziek. En ja, ik ging steeds meer ontdekken en ik hield me er steeds meer mee bezig. En op een gegeven moment moet je dan uh, op de middelbare school allemaal van die testjes gaan doen... om te kijken wat er goed bij je past en zo. En dan kwam er, dan kwam er altijd de kunstrichting uit en altijd kwam ik zelf eigenlijk weer bij het conservatorium uit. Ja. Zingen, dat is het, het uiten van je emoties of het vertellen van je verhaal. En dat vind ik heel mooi. Nu is het heel lekker weer en begint het lente te worden. En dan heb ik echt zin in muziek die erbij past. Dus dan denk ik van, ja, zal ik Vivaldi doen of zal ik toch dat of dat doen, weet je wel? Om, het, om nog extra kracht bij te zetten, het gevoel wat de lente bij je oproept. En dat is in elke situatie zo. En het is een fantastisch gevoel om voor een grote groep mensen te staan... en al zingend je verhaal uit te beelden en ja hopen dat je boodschap overkomt... en dat die mensen kunnen zien of kunnen ervaren wat jij voelt of wat je hebt met de muziek. Ik kan me de eerste aanval die ik echt bewust meemaakte nog heel goed herinneren. Toen zat ik met mijn toenmalige vriendje in een ac restaurant te eten. En we hadden gegeten en ik had een soort toetje, een soort puddingje of zo. En ik keek naar beneden en ik zag dat puddingje staan. En toen veranderde plotseling wat. Het voelde heel vreemd aan. Ik kreeg het gevoel dat ik een computerspelletje binnenstapte plotseling. En toen trok dat weer weg. Dat duurde maar een paar seconden. Ik ben helemaal geen aansteller en ik ga ook helemaal niet snel naar de dokter... Maar ik wist wel dat er echt wat aan de hand was met mij wat niet helemaal normaal was. En dat wist de hele omgeving. Toen kwam ik in het UMC en daar wisten ze wel gelijk dat het epilepsie was. Dat is een epileptisch centrum en daar zijn ze gewoon allemaal hartstikke gespecialiseerd. En uh... ik heb dus uiteindelijk wel twee keer een je gehad. Gelukkig allebei de keren terwijl ik in een koor stond te zingen. Dus niet alleen. Dus het viel niet zo op. Behalve voor de mensen die om me heen stonden en de dirigent. Die zie je ziet dat dan gelijk. Ik voel een aanvalletje opkomen, stop waar ik mee bezig ben, sta voor me uit, begin een beetje te wiebelen. Ik heb het allemaal heel goed na kunnen kijken, want een van die concerten is opgenomen. Dus ik heb een heel mooi filmpje van mezelf dat ik gewoon ophoud met zingen en mezelf zie wiebelen. En een beetje zoekend om me heen zie kijken en ja, een beetje hulpeloos kijk ik dan. En daarna praat ik ook altijd hardop. Nu zeg ik vaak van waar ben ik? Of uh, waarom sta ik hier? Dat weet ik dan echt niet meer. Ik heb eens op een podium gestaan met bloemen in mijn hand dat ik aan degene naast mij vroeg van waarom sta ik hier en waarom heb ik bloemen? Ik wist het echt niet meer. Toen kwam, kwam ik vrij snel dokter Fayyet tegen. Want ik, een van de eerste dingen die hij tegen mij zei was, ja jij houdt heel veel van muziek hè. Ja dat klopt. <laughs> nou ik hou ook heel veel van muziek. Dus we gaan ervoor proberen te zorgen dat jij gewoon muziek kan blijven maken. Want dat was jouw vraag aan hem. Want een, een hersenoperatie, nee. daar zit ook altijd een risico aan. Nee. Ja. En jij hebt dan hem gevraagd, kan ik nog zingen na ja. deze operatie? Ja, dat klopt. Ik moest mega veel testjes en zo. Nou ja, moest. Ik ging heel veel testjes doen. Dat was heel vaak heel leuk. Dus dat was helemaal niet vervelend om dan weer een keer middaging naar het UMC te gaan. En dan moest ik van blad zingen of piepjes horen en met elkaar vergelijken. En allerlei testjes doen met elektrodes op mijn hoofd. Die ondertussen, ja, mijn hersenen opmaten van wat gebeurt er eigenlijk precies. En, en hoe gaat het nu met je? Nu gaat het heel goed. Ik heb uh, van de een op de andere dag geen aanvalletjes meer gehad na de operatie... terwijl ik er gemiddeld zo'n drie tot vijf per dag had of zo. En dat is heel apart. Ik had in het begin nog echt... en soms nog wel eens dat ik iets zie en dat ik denk van... oh, hier had ik vroeger misschien wel een aanvalletje van gekregen... maar dat ik gewoon voel dat er in mijn hoofd helemaal niks op gang komt. Ja, ik heb nog steeds contact met mensen uit het ziekenhuis... Ik heb uh, binnenkort zing mijn eerste Matthijs Passion solo. En dan komen er ook mensen vanuit het ziekenhuis. Superleuk. Ik heb echt fans vanuit het ziekenhuis gekregen. Ja. Ja, dat is echt super. U hoorde conservatoriumstudenten Margreet Rietveld... in een reportage gemaakt door Frederik Melman. Ja, Cyril Ferrier, zij kan nu weer zingen zonder bang te zijn dat ze uitvalt. En je hebt een nieuw onderzoekstraject. Zeker, zeker. Um... Het doet me deugd te horen zingen en dat het goed gaat. Um, dat konden we niet, uh, niet voorspellen. Uh, want we hadden, daar eigenlijk, we hadden daar geen testen voor. En hoe het onderzoek gestart is, is met de vraag inderdaad van haar... Uh, kan, ik nog, uh, kan ik nog zingen na de operatie? En omdat ik daar eigenlijk geen antwoord op had... ik heb uh, mensen in de wereld geraadpleegd tot Canada aan toe. En eigenlijk kon niemand mij helpen. <laughs> Zeker als ik kwam met de vraag... 'Ja'. Um, ik moet een operatie laten doen in de, in de slaapkwap, in de temporaalkwap... waarvan het bekend is dat het geluid daar is een, een van de eerste stations is... waar het geluid uh, verwerkt wordt. En zeker belangrijk is voor muziek. En zeker belangrijk is om de regulatie met de toonhochten te houden. En dat is natuurlijk essentieel voor een, uh, voor een zangeres. Um, maar omdat ik eigenlijk niet uh, kon beloven en garanderen... dat het na de operatie nog goed zou gaan... hebben we met elkaar afgesproken. Weet je wat we doen? Van tevoren doen we een aantal testen. Goed, het voelt te ver om die testen nu uit te leggen. We doen een aantal muziektesten. Doen we voor de operatie. En, uh, en dan zullen we het ook na de operatie doen. En, en natuurlijk kijken of je nog steeds kan zingen na de operatie. En als daar een verschil tussen zit... ja dan... Maar wat is dan zo'n muziektest? Zo'n muziektest is bijvoorbeeld luisteren naar, heel simpel, vier toontjes. Bijvoorbeeld het de eerste... De eerste, bijvoorbeeld de eerste in de zin van Vader Jacob, bijvoorbeeld. Zoietsen. Maar u zei, uh, we doen voor een test ja. en we doen na een test. Maar ja, u kunt niet die operatie ongedaan maken. Dus wat als was gebleken dat ze helemaal niet meer kon zingen? Nee, dan, dan, dan had je. Had ze de geld teruggekregen? Dan ze, nee, nee. was, was het, het maar zo. Nee, we hebben dat met elkaar afgesproken. Dit is de enige manier hoe je eigenlijk verder kan komen. Om na te denken ook voor toekomstige patiënten. Omdat, omdat je niks in handen Hebt qua, je hebt geen uh, test in handen waar je kan voorspellen... of je na de operatie wel of niet goed kan zingen. En eigenlijk weten we ook nog niet zo heel goed waar nou exact... Het, de, de plekken in het brein zijn die essentieel zijn. Uh, ja, waar voor zit muziek. muziek in het brein? U heeft ook een. een ik heb een mooi brein bij me. Een brein bij me, niet echt, maar zo'n zo plastic uh, model. De, er zijn mensen die via de webcam kijken, dus u kunt het even omhoog okay. houden voor, voor die uh, gelukkige kijkers. En uh, wijst eens aan, waar zit nou, muziek? Waar zit muziek? Die vraag, kan ik eigenlijk, die, die vraag durf ik niet eens te beantwoorden zelf. Ik, ik hou me meer bezig met de vraag van een aantal onderdelen van die, die, het maar ordeel van muziek. Misschien Henk Jan Honing, hoogleraar ja, muziekcognitie, want u bent er ook mee bezig. Heeft u enig idee, kun je aanwijzen in het brein waar muziek zit? Ja, ik ben geen neuroloog, maar van de literatuur, uh, muziek... Het is niet lokaliseerbaar op één specifieke plek. Muziek het is een samenwerking tussen allerlei gebieden. Is eigenlijk op allerlei gebieden waar muziek, die muziek activeert. We hebben ook nog ja. een hoogleraar klinische psychologie, Erik Scherder. Klinische neuropsychologie. Uh, neuropsychologie. Ah, ja, ja. Wat, wat is... Nee, ik ben het met mijn gasten hier, met mijn collega's hier volledig eens. Je kunt het niet lokaliseren. Je kunt wel, misschien later in het programma iets zeggen over de baansystemen. De neurale systemen die erbij betrokken zijn. Dat is wel spannend, denk ik. Ineke? Ja, ik, ik vroeg me af... Um... Nou, ik hou me met taal ook bezig. En in principe heb je daar hetzelfde probleem. We weten natuurlijk wel een beetje waar bepaalde dingen zitten... maar niet precies waar het zit. En het zijn ook banen. Als er mensen geopereerd moeten worden... wat nu wel een beetje opkomt... is dat er wakker operaties gebeuren. Nou, u, u had het hier over een operatie. U zei, eigenlijk wist ik het niet van tevoren. Ik kon er niet beloven dat ze kon blijven zingen... want ik weet niet waar muziek zit. Doet u in uw onderzoek ook dat u dan inderdaad in de vorm van wakker operaties doet... in combinatie met die testen of niet? Wat, dat is een goede vraag. Wat, wat is een wakker operatie? Dat je dan uh, real-time kunt testen of iemand zijn taalvermogen nog heeft? Ja, die patiënt blijft bij kennis. En um, je uh, blijft taaltesten doen. Uh, en dan uh, leg je bepaalde gebieden van de hersenen leg je even plat, zeg maar. En als dan bepaalde taaltaken niet meer kunnen... weet je dat je die gebieden... Uh, moet sparen, als en op die manier is. had je dat dus ook muzikaal uh, Weet testen de dat, dat, uh, dat die vraag is, is, uh, is mij ook voorgelegd. Ik, uh, als als als lid van de landelijke werkgroep epilepsie chirurgie is die vraag ook voorgelegd van ja je moet taaltesten, ta je moet of taal, je moet muziek gaan testen, je moet muziek gaan lokaliseren en mijn directe tegenvraag was welke testen moet ik gebruiken? Ja. En zo was het iedereen met op mond vol tanden en toen kwam ik weer in Canada uit of, uh, in Californië. En daar komen we dus ook geen antwoord geven van uh, welke test je nou moet gebruiken om een, om een, een voor de patiënt gericht antwoord te geven op, op die specifieke vraag. Dus voor taal kennen we het wel. Voor taal hebben we genoeg testen die we inderdaad kunnen doen tijdens een operatie. Uh, maar voor muziek is dat, uh, is dat, is dat er niet. Is dat er niet. En, um, en de vraag is ook of dat of dat, of dat zo makkelijk één 2, gaat kunnen voor muziek in het algemeen. Want dan zou je dus iemand opereren en dan vragen... zing nog eens een liedje en dan weer even verder opereren... en dan zing nog eens een ja. liedje. En dat, dat wordt misschien een beetje ingewikkeld. Dat, dat, op die manier wordt het heel ingewikkeld. Want je moet je voorstellen, zo'n procedure... van onder, uh, onder uh, de patiënt in waak opereren... Dat, en testen waar de taal zit. Dat is een langdurige procedure. En met taal is het heel simpel, echt alleen maar plaatjes benoemen. Maar met muziek zou ik niet zo goed weten... Hoe dat zo 1, 2, 3 zou moeten. Maar goed, en dat duurt heel lang. Het her ja, ja. Want dan moet diegene het wel produceren. Met herkennen van muziek is het nog niet gezegd nou, misschien. of je in het goede gebied zit. Misschien is herkennen ook genoeg. Misschien is gewoon heel simpel alleen luisteren naar een kort luisterfragment. Maar het Misschien is kan het ook zijn voldoende? dat het herkennen van muziek... en dat benoemen, dat dat op een ander gebied... Ik weet niet, Erik Scher, dat, dat in een ander gebied zit dan het produceren van... Eh. Ja, zeker. Ja, ik denk dat geldt voor talen ook. Het produceren of het, uh, het taalbegrip... Uh, zou je elders kunnen lokaliseren. Inderdaad moet je er uiterst we zijn. We weten inmiddels dat echte taalgebieden... zo gelokaliseerd er ook niet zijn. Je ziet steeds meer dat het veel ruimere trajecten zijn. Eigenlijk ook moet je weer denken aan... neurale, functionele systemen. Dat is eigenlijk het mooiste en het meest moderne... om er zo over te denken. Maar... We gaan het verhaal even afmaken, want uh, uh, het, de vraag was geboren... Ja. Hè, hoe zit dat met het brein en de musicaliteit? Hoe bent u daar vervolgens mee verder gegaan nadat die operatie was geslaagd? Ja, dat is, dat is, uh, dat is heel interessant en heel boeiend. Um, we hebben in de tussentijd, dus we zijn inmiddels een jaar verder, denk ik... hebben we een aantal testen uh, test ontwikkeld. En ik, ik, ik ben in de gelukkige positie dat ik soms heel moeilijke, behandelbare patiënt hebt met heel moeilijk behandelbare epilepsie. En um, dat het zo moeilijk is... dat je soms hele elektroden moet implanteren. Um, ik heb daar een plaatje van. Hele veel elektroden moet implanteren. En, en dan zien we eigenlijk een plaatje... of vier plaatjes? Op ja, er zijn vier verschillende patiënten... maar dan een, een, een brein met hele heleboel elektroden erop. En uh, dan liggen ze een week bij ons... op onze, op onze registratiekamer. En dan heb je en, dus als arts geluk... dat en, je die patiënten hebt. Heb je, dan heb je als arts in die zin gelukt dat je misschien dan een goed onderzoek naar muziek kan doen. In ieder geval een paar onderdelen van muziek. En een van de um, voor mij essentiële onderdelen is waarschijnlijk het percept van toonhoogte. En dat percept van toonhoogte, denk ik dat we daar um, aardigend op weg zijn om dat wel te kunnen lokaliseren. Want hoe onderzoekt u dat dan? Door met die elektrodes in het brein iets uit te halen... om te kijken wat er gebeurt als iemand een toonhoogte... Nee hoor, nee, hoor ik, kijk, ik kijk gewoon naar de hersensignalen die, die we aflezen als de patiënt heel eenvoudig luistert naar nou, bijvoorbeeld een luisterfragment van spraak afgesloten met muziek en je kijkt naar die overgangen en kijkt wat er dan gebeurt en die overgangen um, omdat we die signalen heel nauwkeurig kunnen registreren kunnen we ook precies kijken waar die, waar die signalen optreden en dan heb je in ieder geval iets begin je iets in handen te krijgen waar een onderdeel tenminste een onderdeel van muziek zit komen en we dat... later uh, even op terug Henk Jan Honing um, ja Iedereen is muzikaal was, was, was de titel van het boek. Is dat eigenlijk wel zo? Is iedereen wel muzikaal? Want ik ben toch al aardig wat voorbeelden van mensen die echt totaal niet muzikaal zijn. Nee, de titel klopt niet. Niet iedereen is muzikaal, maar het is wel heel bijzonder. Het is gewoon een leuke titel en het verkoopt gewoon goed. Als je... Nou, het laat, het laat, we zijn muzikaler dan we veel al denken. Dus, okay. het is, dus dat is de eerste connotatie. Maar het is ook heel moeilijk om iemand te vinden... die niet muzikaal is, in, de, in, de, in, de, in een hele strikte definitie. En daar doen ze uh, onderzoek naar, Wat met is name dan de definitie Canada. van muzikaal? Want daar kun je natuurlijk ook nog over twisten. Nou ja, de definitie van amuzikaal is heel duidelijk. Dat is als je twee melodieën hebt die een beetje verschillend zijn... dat je niet hoort dat ze verschillend zijn. Dus dat is toondoven, wordt het ook wel genoemd. Uh, daar zijn 4% van de wereldbevolking heeft, heeft daar last van. Maar iemand die ritmes niet uit elkaar kan houden... die zijn ontzettend moeilijk te vinden. En is dat dan als je amusia hebt... En amuzia is eigenlijk, je bent aanmuzikaal Of het ontbreekt je aan muziek, dan heb je amuzia. Maar dan is het meestal toonhoogte. Dus meestal heeft met toonhoogte te maken. Maar die mensen kunnen nog allerlei andere dingen. Kunnen ook de emotie uit de muziek oppikken. Dat soort zaken. Is het allemaal aangeboren of is het aangeleerd? Wat is allemaal aangeboren of aangeleerd? Musicaliteit. Wist ik het maar. Ja, Hoewel die, dat verschil aangeboren aangeleerd is, is, is steeds minder uh, bon ton in de wetenschap. Ja. Uh, Dingen kunnen zich al ontwikkelen. Hè? En dan is, dan is wat aangeleerd is en wat, waar je biologisch talent voor hebt... is heel lastig uit elkaar te halen. Als je iets kan leren, dan is het ook biologisch. Oh, je moet het de aanleggen. Lerares, jongen, ja, ja, wel? Ja, ja, want ik maak natuurlijk heel vaak leerlingen mee... Die, die heel veel moeite hebben om melodietjes te herkennen of op een toon te zingen. En het is mijn ervaring dat daar er heel veel in te ontwikkelen valt. Dus, dus zelfs die, zijn die 4% amusicale mensen dan mensen waar echt niets aan te, aan te, aan te ontwikkelen valt? Uh, ik geloof. De, de, misschien is dat nog wel kleiner. Dat, dat in ieder geval die mensen die hebben erfelijke. Aanleg daarvoor en die, en dat valt ook niet meer te, te, te corrigeren. Dus dat is, maar dan heb je ook echt, dan hoor je dus echt dan kan je dus, uh, twee liedjes niet herkennen dat die verschillend zijn. Dat is echt nogal, is echt een aandoening. Ja, ja. Uh, zit er verband überhaupt tussen muzikaliteit en een levensfase waar je in zit ook nog eens daarnaast? Uh, ja. Moeilijke vraag hoor. Ja, maar ja, je, je weet er alles van. Je bent de enige, ja. je bent eigenlijk de eerste man in Nederland die zich fulltime hiermee bezighoudt. Nee, maar er zijn heel veel collega's. dit vakgebied, is, ik, de kritiek is, die ik hier hoor, is ook... Ik, voel me, ik vind het gênant om te horen dat we zo weinig van muziek weten... en de relatie van muziek en ja, de Ja, het hersenen. is gewoon een hele jonge studie. Want dat is was... jong, het is jong, maar de laatste tien jaar is het enorm in, in ontwikkeling. En met name in Canada en Noord-Amerika zijn er grote groepen... die daar heel veel energie in steken. Zo, dus nou, nou snappen we wat Amusia is. En we snappen een aantal dingen over ritme en toonhoogte. Maar ook psychologisch uh, uh, weten we steeds meer. En het is verrassend om te zien hoeveel hoe muzikaal talent jonge kinderen hebben. Zes, zeven maanden oud kunnen ontzettend goed muzikale verschillen horen. We hebben muzikale tijd het altijd over doen, hè, van hoe goed kan je iets. Maar als je kijkt naar het luisteren, wat iedereen eigenlijk kan... blijken we enorm talent te hebben. Maar ook voor ieder genre, want we hebben hier mensen aan tafel... die houden van uh, Latijns-Amerikaanse muziek, van klassieke muziek, uh, uh, van uh, jazz... Uh... Maakt het nog uit, want je hebt verschillende vormen van muzikaliteit... ...verschillende genres, neem ik aan. Uh, ja, muzikaliteit, wat ik probeer uh, daaruit te krijgen in mijn onderzoek... ...van wat nou muzikaliteit precies is... ...en wat, zijn nou, wat maakt ons nou muzikale dier? Dat is eigenlijk de hoofdvraag. Dus mm -hmm. dat is op zich al heel lastig. Van wat moet je nou kunnen om muzikaal te zijn? dus nog los van al die verschillen kunnen horen... van wat moet je nou kunnen om, om muziek te maken? Nou, we denken nu dat het maatgevoel is. Dus het feit dat je regelmaat kan horen in muziek. En wanneer begint dat, dat en, maatgevoel? We hebben kunnen laten zien dat baby's van twee dagen oud dat al hebben. Twee dagen oud, baby's luisteren naar een ritme... en je laat een noot op de eerste tel weg. Zij zeggen hun hersenen, hé, hey, verrassing. Doe je dat op een andere plek, waar het niet een syncope is... waar het niet een, een muzikaal opvalt dan zeggen die hersenen, die laten niets, geen verrassing zien. Dus we konden aantonen dat baby's op dag twee maatgevoel hebben. De vraag is, waarom? Uh, is dat inderdaad muziek? Ze hebben al dat talent van muziek in zich. Nou, daar is veel over te zeggen. Robert? Of uh, taal en, uh, en muziek. Is het zo dicht bij elkaar dat het taalgevoel is uh, wat, uh, wat u aanspreekt? Of, uh... Nou... <kijf> uh, maatgevoel lijkt wel iets. De, de, de, een collega van mij, Annie Patel, heeft er veel over geschreven. Ook de, de, het lijkt iets waar, waar je in taal niet zoveel aan hebt. Dus dat maakt het nog interessanter. Het lijkt iets waar je alleen iets aan hebt, in muziek. Dus dan is het des te verrassender dat die baby's op dag twee dat al laten zien. We hebben twee uh, fragmenten van baby's, namelijk Franse ja. en Duitse. Oh, ja. Laten we eens even gaan luisteren of je een verschil hoort. En de tweede... Ik ja, hoor wel een verschil, maar ik kan niet zeggen wie Frans is... of wie Duits is van die baby's. Ja, het is prachtig. Dit is vorig jaar uitgekomen, uh, Current Biology. Ze hebben Franse en Duitse baby's huilgeluid opgenomen. Franse baby's huilen gemiddeld omhoog. Duitse baby's gemiddeld naar beneden. De interpretatie van de onderzoekers is... Uh, in het Duits is het gemiddelde intonatiepatroon naar beneden... en in het Frans gemiddeld omhoog. Dus die baby's die imiteren als ze net geboren zijn, al hun ouders, de taal van hun ouders. Dus de eerste was Frans? De eerste was dus Frans, ja. En dat hebben ze gedaan omdat het gehoord is... in de laatste drie maanden van de zwakkerschap al actief. Dus ze horen door, die, uh, door de buikwand heen al die taal... en de theorieën van die, die imiteren, Robert, imiteren is de, de taal. Um, ja, ik had net ook een vraag. U zei dat 4% van de mensen in de wereld niet muzikaal is. Uh, maar wat we net ook al zei, is dat muziek en bijvoorbeeld taal... heeft een heleboel overlapping. Hebben deze mensen ook ach, uh, achterstand op andere gebieden? Zoals taal. Uh, ja, ik zeg 4% wereldbevolking moet zeggen om precies te zijn... 4% van de westerse bevolking. Want deze onderzoeken vinden typisch ja. plaats in Europa en Amerika. Okay. Dus we weten dat dat, dat, dat is het precies een getal is. Ik geloof okay. dat het veel lager is, maar dat is het, wat, wat de schattingen zijn. Uh, het lijkt dat men, dat inderdaad... en dat is Isabelle Perets heeft daar veel onderzoek naar gedaan aan Musia... dat er, van die groep, dat die mensen normaal uh, taal, talent hebben. Uh, geen afasie. Uh, normale intelligentie. Dus alle andere functies lijken normaal te zien. Alleen muziek ontbreekt. Dus daarom heeft zij de hypothese dat muziek wel degelijk modulair zou kunnen zijn. Of een, of een niet zozeer modulair in zin van het zit hier linksboven ergens of zo. Maar het is in ieder geval iets wat, waar, waarvan veel aspecten uh, losstaan van andere functies. Dus niet overlap hebben met taal. Dus, ja. dus niet dat als een bepaald gebied in jouw hersenen... Uh, waar misschien ook muziek zou kunnen zitten... Uh, als dat heel goed werkt, dat je muzikaal bent, dat is niet zo. Ik begrijp ik niet helemaal precies? Um, nou, stel een gebied in je hersenen um, is heel goed in taal en normaal gesproken, of ja, en er is een gedachte dat taal en muziek dan misschien heel veel overlapping oh, heeft. Ja, ja. En dit gebied is heel actief en. Um, is heel gezond om het maar zo te zeggen dat je dan muzikaal ja. bent. Ja, de, ik zeg niet dat er geen overlap er is, want de, de, de, er zou ook logisch zijn... een biologische zin om er overlap te zijn, waarom zou je niet samenwerken, zeg maar. Uh, uh, bijvoorbeeld, er zijn mooie voorbeelden van, inderdaad, hè, van mensen die, die stotteren in talen... maar als ze zingen dat er, dat stotteren helemaal geen effect meer heeft. Dat suggereert dat er kennelijk andere hersengebieden betrokken zijn. En op basis van dat idee zou je kunnen zeggen van dan zou je die hersengebieden in kunnen zetten... die normaal voor muziek bedoeld zijn of voor zingen bedoeld zijn... Voor, om te kijken of je daar spraak mee kan helpen. Daar, daar hebben we ook een reportage over. Want bijvoorbeeld mensen met een beroerte... waarbij het spraakgebied in het brein beschadigd is... die kunnen niet of nauwelijks praten. Maar uh, hoe wonderlijk, want inderdaad... ze kunnen hun verhaal wel nog zingen, vaak... Nou, hier aan tafel ook Ineke van der Meulen, die onderzoekt of mensen met een spraakstoornis beter gaan praten en uh, wanneer ze muziektherapie krijgen. En een van haar patiënten is de 22-jarige Doreen Ruiter. En luistert u naar haar verhaal. Ik ben Doreen Ruiter. Ik ben Gerrit Ruiter, vader van Dorien. Ik zoek. Een warme jas. Ik ben uh, Ellen Mansje en ik ben logopedist. Jas. En ik werk uh, al geruime tijd in uh, Reade, een revalidatiecentrum in Amsterdam. Nog een keer. Ik zoek een warme jas. Oké. Okay. Hé, hey, Doreen, je gaat kleren kopen in de stad. Ja. Wat ga je kopen? Ik zoek een warme nee, juist. <laughs> ja heel goed ja oké. Okay. Twee jaar geleden raakte Dorien haar spraak kwijt. haar vader Gerrit vertelt wat er gebeurde. nee dat, dat, dat vergeet ik nooit. Uh, dat we opgebeld werden. En een uh, studiegenoot had haar gevonden in de, in de douche en die hoorde Dorien en uh, zei wat is er? Toen kon ze eigenlijk alleen nog maar kreunen. En die heeft toen gelukkig de deur in geslagen. En de politie erbij, en ambulance erbij. Gelijk naar het ziekenhuis. Ja, toen in de eerste paar dagen was het heel eh, kritisch. Was het. het was eh, vooral de eerste nacht. Toen was het echt op eh, nou, leven of dood. Toen bleek dus dat Dorien eh, een herseninfarct heeft gehad. En dat is nogal op een vrij grote plaats geweest. Dorien moest opnieuw leren praten... In twee jaar tijd is ze enorm vooruit gegaan. Maar dat lukte bijzonder genoeg alleen met ondersteuning van muziek. Logopediste Ellen Mansje legt uit hoe de behandeling werkt. Uh, we hebben elkaars uh, hand vast, Dorien, ja. En uh, we bewegen mee in het ritme van de zin. Dus eigenlijk iedere lettergreep benadrukken we ook door uh, een handbeweging te maken. Uh, en daarnaast uh, kijken we elkaar heel goed aan. Dus jij kijkt goed naar mijn mond... Daarnaast hebben jullie kunnen horen dat de, uh, dat de melodie belangrijk is. En in eerste instantie concentreren we even, ons even op die melodie door hem te neurien. En als je die te pakken hebt, dan, komt, nou, dan komen, de, komen de woorden erbij. En Wat voor melodietjes wat voor, uh, wat gebruik ja, je dan? Een melodietje probeer je enigszins te zoeken uh, bij de zin van de melodie. Even maar het voorbeeld van: mag ik de mayonaise? Mag ik de mayonaise. Nou, en dan, dan denk ik, hoe klinkt die zin? En dan verzin ik. Of zo, dan verzin je dat erbij. We zagen nu dat een heleboel zinnen die we van de zomer gemaakt ja. hebben. nu niet meer van toepassing zijn. Die gingen toen over het wereldkampioenschap voetbal. en die gingen toen over. Uh, een schoonzusje die een baby ging krijgen. Ja. Ook. Nou, die baby is er al lang, dus die zinnen zijn niet meer van toepassing. Dus daarom heb ik nu twee zinnen gemaakt die, die nu weer van toepassing zijn. Spannend. Ja, je weet nog niet wat je nee, te nee. wachten gaat, hè? Niet lezen, daar. Dan maak je het makkelijker mee, hè? Ik ga met mijn ouder naar... Mexico. Hé, hey, heb je nog vakantieplannen? Ik ga met mijn ouders naar Mexico. Heel goed. Ja. Ah. Ja. Hoe voelt dat zelf? Nou ja, prima, toch? We weten niet waar het eindigt. En zolang er echt een voortgang is, dat is nog steeds uh, bezig, Ja, wil je dat volop uh, blijven benutten. Waar hoop ik jullie op? Zeg maar drie. Genees. Nee. U hoorde en Gerrit Ruiter en logopedist Ellen Mansche... in een reportage gemaakt door Frederik Melman. Ineke van der Meulen zit hier in de studio... coördineert dat onderzoek naar muziektherapie, wat we zojuist hoorden. Hoe is dat mogelijk, dat je, dat je iets niet meer kan zeggen... maar het wel nog kan zingen? Ja, dat, dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, Henk-Jan die noemde het net al een beetje. Um, en dat is eigenlijk de oude hypothese achter deze therapie... die uh, Doreen gekregen heeft van muziek zit in de rechter hersenhelft. Als taal, uh, wat toch voornamelijk links is gelokaliseerd... Um, als dat aangedaan is, of de linker hersenhelft misschien... dat dan we de rechter helft kunnen gaan betrekken bij taal... en dat die, dat, ja, dat die zo taal mee weer omhoog trekt. Nou, dat is een hypothese die zeg maar uit de jaren tachtig stamt. En um, inmiddels is daar uh, ja, heel veel onduidelijkheid over... of het eigenlijk zo simpel zit zoals ik nu zeg omdat, um, nou ja, het is net al een paar keer gezegd, we weten niet precies waar muziek zit. Uh, en bovendien weten we ook niet precies wat nou de belangrijke elementen in deze therapie zijn... die zorgen dat het, het spreken helpt. Het kan ook zijn, met, als je zingt, ga je langzamer uh, uh, praten, zeg maar. Hè? Zingen gaat altijd trager. En dat helpt om uh, je stand van de, nou, alle spieren in de goede stand te zetten... Dat, ook dat, de timing, zeg maar, daar kan het ook mee te maken hebben. Maar nog los hoe het zit. <coughs> en merk je wel dat uh, het succesvol is bij veel verschillende patiënten tot nu toe? Nee, het is echt voor een hele specifieke uh, doelgroep eigenlijk van avz patiënten Het gaat echt om die avz patiënten die uh, echt ernstig zijn aangedaan. Die bijna niet meer kunnen spreken. Uh, en voor hen kan het heel veel helpen. Om echt het spreken weer op gang te brengen. Los daarvan is het wel zo dat er heel veel AVC-patiënten zijn... die gewoon beter kunnen zingen dan dat ze kunnen spreken. Dus dat het gewoon al lekker is om um, een bekende melodie te zingen. Al is het alleen om je eigen stem weer te horen. Maar betekent dat ze dan ook aan het sociaal leven weer gaan deelnemen... al, al zingend? Dat, dat, dat ze al zingend uh, naar de bakker moeten, bij wijze van spreken? Ik heb ooit wel eens een filmpje gezien van een Franse patiënt... die dat inderdaad uh, deed. Um, maar dat... Het doel van deze therapie is dat bijvoorbeeld niet. En dat hoorde je ook in de reportage. Uiteindelijk ga je proberen weer naar het spreken toe te gaan. Dus je begint met het zingen en je traint op die manier zinnen. Naast jou zit de uh, neuropsycholoog Erik Scherder. Is hier een verklaring voor? Al, nou ja, alvast. <coughs> Laat ik eerst nog een andere opmerking maken. Want ik vind het, het mooie van deze vorm van therapie is natuurlijk dat het ook iets zegt over de plasticiteit van het brein. Ja. Over de trainbaarheid. En ja, dat, fantastisch is eigenlijk. dat is geweldig ja. dat dat mogelijk is. Ik ja. bedoel, het feit dat of het nou helemaal uit links komt, ik denk dat het eerder gezegd ook wel deels uit links of uit rechts kan komen. Uh, of het alleen maar uit rechts komt, maar het kan deels uit links komen, omdat uh, de fijne analyse van, van muziek, dat zou best ook wel links hersenhelft, uh, functie kunnen zijn. Maar het feit dat het zo trainbaar is en dat iemand daarmee uh, vooruit kan, dat is iets waar we eigenlijk langer bij stil zouden moeten staan. Ook als we nog een keer praten, hopelijk in dit uur, over uh, het opgroeiende kind, het brein wat zich ontwikkelt, muziek, welke rol die daarin heeft. Maar dus ook bij mensen met letsel. Want worden nou zijpaden bewandeld om dat alsnog voor elkaar te krijgen? Uh, nou, ja, je? je kunt dus, dus, dat is natuurlijk denk ik per patiënt verschillend. Het zou best kunnen zijn. Ja, wij bij... doen mo uh, momenteel ook naast de studie, ik onderzoek echt of deze therapie nou uh, effect heeft. Uh, we hebben heel veel gevallen inmiddels in de literatuur en, en nou, ik ken zelf ook veel mensen die echt ermee geholpen zijn, maar we willen nu een wat grotere aanpakken zeg maar. En daarnaast doen we ook een fMRI-studie om te kijken naar nou, wat gebeurt er nou precies in de hersenen met deze therapie. Dus nou ja, misschien dat dan daar ook wat meer duidelijkheid over ja. komt. Ja. ja, kijk, je kan denken aan uh, is het oorspronkelijke gebied wat getroffen is treedt daar toch deels nog herstel op door deze vorm van behandelen? Of zijn het alternatieve circuits uit andere neurale systemen vandaan? Dat is eigenlijk waar, waar jullie dus een antwoord op gaan uh, yeah. vinden, hopen. Ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Het echt wereldnieuws om dat uh, naar voren te krijgen. Maar als het, uh, ja? als het zou werken voor afasie... Uh, dan, dan zou je eigenlijk dit voor heel veel mensen die niet zozeer een klacht hebben... ook kunnen gebruiken om ze sneller dingen te laten leren. Zou dit niet gewoon in het onderwijs moeten worden ingevoerd... dat je veel meer met, met muziek aanleert als dat zo snel gaat? Ja, ja, natuurlijk. Doen we al heel lang. Nou, we zou weer is, weer moeten, oh ja. Henk Jan, toch? Of niet? Het zou Ik bedoel, weer terug moeten in de geheel. Ja, dingen uit je hoofd leren die in rijm zijn of op een melodie zijn. Of iets onthouden. Aptoos, Wim, Sussiette, dat soort dingen. Het is ding. veel makkelijker als je dat op een melodie zet. of ritme zet. De, tafel, Sorry, de, tafels van ook, de tafels zijn ook in ritme, toch? Je doet ja, de tafels ja. in een, ja. onthouden we veel bij in een ritme. ritme. Is het daarmee belangrijk hoe je als kind dingetje tot je neemt? Of wel nou ja, de ontwikkeling vanaf baby inderdaad al? Ik hoor. weet niet of ik degene ben die daar even iets ja, over wel, kant Scherder, heeft. Jawel, maar. maar. maar, maar <laughs> uh, het is natuurlijk heel helder inmiddels... dat die systemen, die neurale circuits waar we het nu over hebben... die hebben ook heel veel andere functies. Cognitieve functies, motorische functies. Dus als je via muziek het lukt om zo'n circuit te activeren ook in de gezonde situatie waarin het kind opgroeit... Ja, dan, dan mag je echt wel veronderstellen... dat het op al die andere functies ook een heel positief effect heeft. Je praat dus over verbale functies, he, taalfuncties... visoruimtelijke ruimtelijke functies, intellectuele functies, kortom... Ja, dat is echt wat waar je, waar je aan moet denken. En dus als muziek ontbreekt zeg maar, in het basisonderwijs. of in de opgroeien van dat kind. dan mis je eigenlijk, naar mijn idee. een enorm stuk verrijkte omgeving. En ja, dat, dat is waar we denk ik echt bij stil moeten staan. Ja, we gaan meteen door naar uh, Jonneke Racer en, en de leerlingen. Ik zag, Robert uh, had ook al een, een vraag. Want uh, dat was de vraag die jullie stelden. Niet, niet andersom. We hadden vorig jaar een soort proef met een hamburger. Uh, dat ja. had ik gedaan en heel veel luisteraars die hadden een brief gestuurd van Van der Wille, jij snapt echt helemaal niks van wetenschap. Hou op met die proef, want die klopt niet. Nou, we dachten, nou, als onze luisteraars dan zoveel van wetenschap weten, doen we een prijsvraag wie het leukste onderzoek bedenkt en een goede proef. En uh, de winnares, Jonneke Racer, muziekdocent, zit hier tegenover mij. En de vraag uh, die jullie wilden beantwoorden was, maakt muziek slimmer? Bestaat er een Mozart- uh, effect. Nou, jullie zijn te gaan onderzoeken. Jonneke Racer met leerling Elin Rooijakkers... Robert van Vorstenbos. Allemaal hier in de studio. Gaan we zo allemaal mee praten. En Rogier Vermeulen. En jullie werden geholpen bij het onderzoek door Christine Dierksen. Luister naar een reportage gemaakt door Remy van der Brand. Ik ben zo benieuwd wat er allemaal gebeurt in mijn hersenen als ik luister naar muziek. Um, en ik ben ook heel erg benieuwd of er verschil maakt waar ik naar luister. Maar ik denk dat er best wel zoiets zou kunnen bestaan als een effect... waardoor sommige mensen misschien slimmer zijn of uh, slimmer worden uh, tijdelijk. Maar ik denk dat je daar dan wel uh, voor open moet staan. Ik denk niet dat iedereen het zeg maar, zomaar heeft. Ja, ik, ik ben er een beetje sceptisch over, want er worden zoveel verschillende dingen over gezegd. Ik hoop stiekem dat er iets uitkomt. Het zou gewoon heel gaaf zijn als we daar echt een resultaat uit krijgen. Nou. Maar ik, ik weet eigenlijk niet of het bestaat. Ik denk dat ik er meer in wil geloven dan dat ik er echt in geloof. Het zijn de meest bouwde veronderstellingen waar je af en toe in de krant over leest. Vissen die groeien groter als je ze aan een kleine nachtmuziek laat horen. Kinderen worden slimmer. Uh... Wijn eh, wordt zoeter, koeien geven meer melk. Eh. Dus ik ben, vind het wel heel erg gaaf om dat nou eens gewoon zelf echt te kunnen bekijken. Wat doet dat nou met ons? Wat doet dat met mij? Ja, goed. Ga je achter je oor? En We meten zeg maar, tussen deze twee stukjes. Hier mm -hmm. meten we uh, de, de stroom. Het verschil? Ja. Tussen die twee stickertjes? Ja, tussen de stickertjes. En deze, die op het oorlel, mm -hmm. zeg maar, daar is als het goed is helemaal geen activiteit. Dus of dat is referentie. een soort referentiepunt. Ja. Nou, we beginnen steeds met kalibreren. Um, dat is even 10 seconden. Dan moet je helemaal ontspannen. Zo ontspannen mogelijk zitten, ogen dicht, niks doen, iedereen doodstil. Nou, als het goed is, krijgen we een heel mooi recht lijntje. Dat betekent dat jouw activiteit gewoon lekker constant is. Dat doen we eerst uh, en daarna gaan we de echte meting doen. Bestaat er zoiets als het Mozart-effect? Ja, zit je ontspannen? Goed, kom. Sommigen geloven van wel. Mozart was een genie, maar maakt zijn muziek ook geniaal? Jonneke Rezer, een muzieklerares uit Best en drie leerlingen vroegen het zich af. Ze togen daarom naar de Rijksuniversiteit in Groningen om het te onderzoeken. Ze kregen elektrodes op hun hoofden geplakt die hun hersenactiviteit maten... en luisterden naar elkaars muziekspel, gezang en natuurlijk Mozart. <tieden> Nou, ik zal even laten zien. Ik heb het eerst even per persoon gedaan. Nou, dit is alles wat we van Jonneke gemeten hebben. Um, wat hierbij vooral opvalt, is dat Mozart de alfa-activiteit hoger is... dan bij het luisteren naar panfluit of hobo of zang. Dat is bij haar heel opvallend. Dan hebben we Eileen die... Nou, je ziet als ze speelt, is het gewoon heel hoog... Um, nou, en bij Mozart luisteren wat opvalt is dat het bij jou net iets onder de 1 gaat. Dus net iets onder je basisniveau. Dus op de een of andere manier worden jouw alfa en beta activiteit, en vooral jouw alfa, wordt iets lager. Misschien omdat dat helemaal terugzakt naar teta. Maar dat kan ik nu hier niet zien. Wat zou dat dan aangeven? Wordt nou, teta geeft aan dat je, dat is bijna een soort van meditatie. Dat zit nog weer tussen je slaap en je rustige activiteit in. Dus je ja, hebt ja, gewoon high van Mozart. Ja. Nou, zoiets, ja. Maar goed, waar we natuurlijk het meest geïnteresseerd in zijn... is de vraag of Mozart-muziek en moderne muziek nou verschil maakt. En ik heb de zang van Gertrude ook even apart genomen. En wat je dan ziet, is dat Mozart in de alfa activiteit gemiddelde afwijking van de basis van jullie allemaal net boven de 1 zit, terwijl de Modern en Retrute onder zitten. Dus Mozart kost meer energie voor je hersenen? Nou, ja, bij Mozart is de alfa-activiteit actief. En alfa-activiteit zegt dat je in een soort ontspannen alertheid bent... en vaak wordt eh, concentratie daar ook onder gevangen, zeg maar. Dus hieruit zou je kunnen concluderen dat je inderdaad van Mozart-muziek... een soort van geconcentreerd wordt. Geloof jij eigenlijk in het Mozart-effect? Nee, ik geloof wel in het feit... Nou ja, misschien als het ooit echt bewezen wordt, wil ik de best in geloven. Maar ik geloof wel <lacht> dat het dan zo... Dan is het ook geen geloof, dan is het gewoon Precies. Zo. Ja. Maar ik geloof wel dat er een verschil is tussen uh, klassieke muziek en... Nou ja, tussen verschillende genres muziek in uh, hoe jouw hersenen daarop reageren. En dat je van het een rustig wordt en het ander juist niet. Maar lastig te onderzoeken, want er zijn zoveel factoren die meespelen, die bepalen hoe je reageert op een muziekstuk. Ja, heel lastig te onderzoeken, want ook, nou ja, we kijken nu naar alfa en beta activiteit, maar dat zegt eigenlijk nog niks over hoe slim je nou bent of hoe goed je nou ergens in bent. Dan moet je echt met rekentestjes gaan doen, maar ja, dat hangt ook weer van de intelligentie van de persoon af en van hoeveel mensen er omheen zitten en hoeveel zin je op dat moment hebt. Dus ja, het is heel moeilijk. Eigenlijk onmogelijk, denk ik. U Muziekdocent Jonneke Reeser en leerlingen Robert van Forstenbosch... en Eileen Royakkers en Rogier Vermeulen, als ook bioloog Christine Derkse. Ja, Hoe zit het hier aan tafel met het uh, geloof? Het is nog een jonge wetenschap. Geloven jullie in het Mozart-effect, uh, jullie zelf? Uh... Nou, ik wil eventjes iets breder beeld geven van ons onderzoek. Uh, ik, er zijn een aantal leerlingen die doen profielwerkstuk... en die hadden allemaal de vraag dat ze, ze wilden gewoon weten... ze zijn nieuwsgierig van dat muziekonderwijs, wat heb je daar nou aan? Wat, wat is het effect daarvan? En ik heb die leerlingen gebundeld, daar heb ik een onderzoeksgroepje van gemaakt. En we hebben eerst natuurlijk literatuur gelezen. En het Mozart-effect is daar maar één stapje van. Want dan zijn we ook gaan bekijken en toen konden we in Groningen terecht. Maar we zijn bijvoorbeeld ook bij Cyril Ferrier op bezoek gegaan, die hier aan tafel zit... En die testjes waar heel over vertelde, die hij op de, cliënt, ja, toen op de cliënt had afgenomen... die hebben wij ook op onze school afgenomen. We hebben ook een concentratietestje bij leerlingen voor muziekles, na muziekles... voor een lesbeeldend, na een lesbeeldend. Dus, dus we hebben het wel veel breder genomen dan alleen het Mozart-effect. En wat zijn de, tot nu toe de resultaten? Nou, Robert... Uh, ja, Robert, vertel eens. Nou, wat ons tot nu toe vooral opviel, is dat de, uh, Volgens ons experiment, want dat is het. zou de concentratie na de muziekles hoger liggen. Maar je moet natuurlijk ook wel. Uh, er mee rekening mee houden dat het ook een leerproces zou kunnen zijn. Want we hebben gebruik gemaakt van. Uh, zo'n test. Je hebt een paar. En je houdt nu een blaadje op en het <laughs> zegt me niets. met een paar bolletjes erop. Ja, het is een uh, a 4 vol met symbolen. En op dat. Uh, je moet, er zijn allemaal verschillende symbolen en je moet er twee uithalen. En, en daar moet je dan zo snel mogelijk over doen. En uh, hoe korter jouw tijd, hoe beter je concentratie. En uh, bij een aantal fout uh, wordt een langere tijd genoteerd. Per fout moeten er 10 seconden bij gerekend worden in de tijd. Die ja, er op dus het gaat je om dan. zo snel mogelijk reageren. Ja, ja, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat je gaat haasten. Het gaat er gewoon om dat jij uh, nauwkeurig gaat kijken naar welke, ze, welke... Ik geloof dat er vier verschillende zijn en dat je de twee daarvan eruit moet pikken. Maar het is eigenlijk best wel gemeen, want ze lijken allemaal een beetje op elkaar. Dus dat je moet er even, even ja. het kopie bij Ja, inderdaad. Je moet dus gewoon heel goed kijken... En uh, ja, als jij dat heel nauwkeurig kunt doen in een korte tijd, dan is het natuurlijk mooi. Maar je hebt ook leerlingen die dan denken, oh snel, snel, snel. En dan wordt het allemaal een beetje afgeraffeld en dan krijgen ze heel veel strafseconden. Dus dan kun je er ook kort over doen, maar dan heb je alsnog heel veel strafseconden erbij. En dan heb je dat uiteindelijk nog niet zo'n goede concentratie gehad. En hoe waren bij jullie uh, de resultaten? Ja, wij hebben op een gegeven moment hebben wij van de klas zelf na moeten kijken. Want eerst lieten wij de leerlingen zelf nakijken. En uh, daar hadden we geen tijd meer voor. En toen kwamen we er toch achter dat... Uh, dat er bij een aantal leerlingen bij de eerste test... dat ze het duidelijk niet helemaal goed begrepen hadden. Dus dat ze gewoon tot 43 fouten hadden. En de, ja, dan na de les dat het dan maar een stuk of 7, 8 waren. Dus dat verschil dat kan nooit zo groot zijn. Dus de, soms is het gewoon ook een beetje geflopt. Maar we hebben de testen soms wel uh, overnieuw plaats laten vinden. Zeg ja, maar. Dus dan snapten ze het al wel en wisten, wisten zij wat de bedoeling was. Maar dat zijn dingen die tegenkomt onderzoek. Eerde Scherder, denk je dat, dat het inderdaad zo kan zijn? Dat het verhogend kan werken? Ja, ja ik denk ook dat ze geweldig wetenschappelijke uh, intuïtie hebben... om het zo goed aan te pakken. Dat, dat als eerste. En ten tweede denk ik dat het een hele goede manier is om te kijken... van uh, wat doet het? Uh, als je echt zou spreken over een verhoging van aandacht, concentratie... want dat is een test die zij doen... Uh, dan denk ik dat, dat je als je dan in het brein kijkt... en je kijkt naar die lange systemen die uh, geactiveerd worden door muziek... dan kan je dat zonder meer invullen dat het uh, bevorderend is voor aandacht en concentratie. En voor intelligentie, Henk-Jan Honing, is, het, uh, is, de, is dat wel eens onderzocht? Ja. Uh, -twee, twee onderzoekers, met name Kenneth Thiel en Glenn Schellenburg... zijn al 15 jaar met dit probleem bezig. Het was een hit, en 20 jaar geleden in Nature... dat het Mozart-effect werd aangetoond. Het is daarna... Iedereen heeft geprobeerd te repliceren, meestal zonder succes. De conclusie op het moment is dat het effect eigenlijk indirect is. Dus uh, als je het experiment... Het is heel lastig om een goed experiment te doen, hè, zoals jullie gemerkt hebben. Maar het, Glenn Schellenberg en een aantal mensen hebben het heel systematisch gedaan op grote schaal. Wat eruit komt is dat Mozart uh, maakt dat je mentaal alerter wordt... Heel even, het is toch niet alleen over? Mozart? Geldt er ook voor Bach of, of voor. Ze vonden ook een Sabellis-effect, oh ja, okay, ja. een blur-effect. Ja. Dus ja. het is de muziek waar je, die je mooi vindt of waar je, die waar je blij van wordt. Oh, het is en... niet iets dat Mozart zo geniaal was dat alleen zijn muziek dit. Nee, toch wel dat een... effect is echt. Maar de... wat nou, je nu zegt is als je wel... Mozart lelijk vindt, dan werkt het eigenlijk niet. Dan werkt het niet. niet. Nee, dus het effect, ja. Ik moet even het verhaal afmaken. Ja? Dus, Sorry, dus de muziek waar je. Waar je, waar je blij van wordt en waar je alert van wordt, dat verhoogt je, je, je, je, je alertheid. En je, je stemming beïnvloedt vervolgens je, je, je gedrag op die taak. Op, op IQ-test, op, op, op een, een paperkniptekst, knip dat ze dan dit soort experimenten doen. Dus het is een indirect effect. Dus het is, waar je blij van wordt, je stemming verhoogt. En die verhoogde stemming beïnvloedt je cognitieve functie. Ja, dat klinkt wel logisch. Maar daarin doet Britney Spears dus niet onder voor Mozart. Nee, en ook een banaan eten niet anders dan Mozart. Aha. Dus het effect is helaas uh, niet toe te schrijven aan Mozart. Robert je had een vraag? Um, nou, ik wou vragen of dan bijvoorbeeld popmuziek hetzelfde effect zou kunnen hebben, maar dat heeft hij uh, net gezegd. Dan ja. zo'n ja. ja. Wat is eigenlijk het evolutionaire nut van muziek? Want, want als het, als het zo'n prominente plaats in ons brein heeft, en, en ken ik een aangeboren functie is die bij alle baby's al in een vroeg stadium te herkennen is. Wat was dan in onze oertoestand het voordeel daarvan voor de soort mens? Ja, dat lf, is een vraag waar ik me erg zorgen over <laughs> maak tegenwoordig. Uh, er zijn een heleboel mensen zeggen van muziek heeft totaal geen nut. Het uh, je, je, je stilt je honger niet, je leeft er geen dag langer door. Dus in die zin, maar misschien als paringsritueel dat, dat mensen met muzikaliteit meer partners uh, Ja, Dat was Darwin's idee. Darwin zei van muziek is eigenlijk bedoeld voor seksuele selectie. Het is een manier om indruk te maken op je soortgenoten. En daarom is muziek in onze cultuur ontstaan waarvoor wat ook blijkt dat heel veel meisjes die, die vandaag uh, Justin Bieber in het echt hoopten te zien. Ja, en flauw vallen bij concerten. Er zijn wel heel veel, met name in onze westerse cultuur voorbeelden dat dat goed zou werken. Maar hier met Ineke en met Cyrilie aan tafel is al bewezen toch dat het nu dat het nu in ieder geval nu enorm nut heeft. Het is nu in ieder geval heel goed terpasbaar. Nee, ik, ik denk dat muziek ontzettend belangrijk is, maar het is niet alleen evolutionair... maar het, heeft ook allerlei, het is belang voor, om sociale reden, om reden, ja. om ja. redenen, om culturele redenen, om medische redenen. Ik heb zelf vanuit mijn praktijk heel erg het gevoel... En Twee leerlingen die nog meer in ons groepje zitten... Kim uh, de Brouwer en Kimberly Dijkhuizen zijn nog niet genoemd. Die hebben uh, ook lessen gegeven op basisscholen. Ailine en Robert trouwens op middelbare scholen. Maar zij kwamen tot de conclusie... dat ze een hele hoop effecten van muziekonderwijs niet konden aantonen... maar dat ze wel heel erg duidelijk zagen... dat die kinderen dat zo ontzettend graag doen. Ze hebben echt een honger. Ze staan, ze staan ja. te zwaaien dat we komen. En ze zijn verschrikkelijk blij ja. en komen jullie weer. En dat zijn in groep 4 en 5. Die hebben heel weinig muziekles. Ja. En kind, wat is het evolutionaire nut van spelen? Ja, daar kun je natuurlijk allerlei... Um... Maar dan even naar de toekomst wel... nog uh. kijken. Van, wat, wat, wat, wat zouden jullie, want jullie zijn allemaal op wat voor manier ook met muziek bezig, of hebben daar mee te maken. Wat zouden jullie nog willen weten? Ga, gaan we nog lokaliseren waar het precies zit? Nou, überhaupt, ja, misschien mag ik nog heel even inbrengen ja? of dit een goede moment zou zijn. Maar je, je leest heel veel ook over cognitieve reserve en, en hersenreserve. Een hele leuke literatuur, <lacht> heel spannende literatuur... waar het gaat om het opgroeiende kind, het, het, het ontwikkelende brein. Als je dan kijkt naar de invloed van muziek... He, studies die ook longitudinaal gedaan zijn. waarin ze één groep kinderen dan uh, zeg maar geen muziek aanbieden. en een andere groep kinderen wel. Ja, ja. en je kijkt dan vervolgens in het brein wat zich daar afspeelt. ja, dan word je echt heel erg blij van. want je ziet dat bijvoorbeeld de uitwisseling tussen linker, rechter en helft. via de hersenbalk, dat neemt toe. Uh, je ziet de verbindenissen tussen achter en voor, lange systemen. die activiteit daar verbetert. En dat zijn. Uh, uh, verbeteringen die ook leiden tot wat Henk-Jan ook al zei. tot verbetering sociaal functie. In cognitieve functies, intellectuele. En functies. hoe kun je dat het best gebruiken? Als je nu als luisteraar denkt. Nou ja, ik wil ook al die optimale effecten van muziek, is het dan gewoon genoeg om gewoon te luisteren? Of moet je daar nog eh, oefeningen doen? Of moet je leren met muziek aanhoeken? Nog heel even uh, excuus, maar de, voordat ik dat dan vergeet te zeggen. Mensen zouden nu kunnen denken van dat geldt dus alleen voor de jeugd. Maar in feite geldt het over de hele lifespan heen, over de hele levensloop. Dus op oudere leeftijd. En je begint weer met muziek dan krijg je ook dat soort winst. Dat zou je terug kunnen vinden in het brein. Dus En je bedoelt, voor bedoelt vooral voornamelijk muziek maken? Want daar is het effect, denk ik, veel... Uh... Maken, zeker, maar ook het luisteren... Ja. wordt in die literatuur toch ook beschreven. Dus ik zou niet... Anders zou je kunnen voorstellen dat je denkt... Ja, ik, ik kan geen instrument meer bezouwen, ik wil dat niet meer. Maar het luisteren naar is zeker ook... Ja, nou, Henk-Jan Honing, nou, nou doen jullie uh, allemaal onderzoek op een of andere manier naar muziek en het brein. Zou je ook op basis van uh, neurowetenschappen de perfecte pophit kunnen schrijven? Dat je gewoon denkt van nou ja, een bietje hier en een melodietje daar. En dan is het neurologisch zo goed, dat moet wel een hit worden. Daar kan je ontzettend veel geld mee verdienen. Ja. Hoe die vraag we vaak gehad, zeg. Ja. <laughs> ja. Want het is natuurlijk iets wat heel veel mensen. Maar dan, mensen ook dan denk ik, mijn eerste reactie is dan heel even, Ik hoop dat we dat niet te weten komen, want dan zouden we dat kunnen doen. Of, Misschien zijn ze als het al. Als we het zouden weten, komen, dan hadden we dat allang kunnen doen. Uh, sommige contopiers hebben een soort intuïtie voor wat een hit maakt. Uh, wat in je hoofd blijft steken, zeg maar. Hè? Dat is de, de, de, de, de haak of de oorworm. Maar we snappen neurologisch en cognitief nog steeds niet wat iets nou een oorworm maakt. En dat is ook weer wat ik noem chenant. We weten zo weinig van muziek dat we dat soort hele, ja, hele bekende verschijnsel eigenlijk helemaal nog niet konden duiden. Daar signaleer ik iets, iets, iets heel raars. Want, want uh, ik kan me herinneren dat, dat jij een, en anderen begonnen aan dit onderzoek. En dat er toen nog wel eens een beetje lachig over werd gedaan: van ja, het, het is leuk en sympathiek, maar niet heel belangrijk. Ja. En jij zegt nu eigenlijk: van: dit is, dit is een oervraag waarvan het chenant is dat we de antwoorden niet hebben. Ja, dus in de wetenschap speelt eigenlijk hetzelfde van... is muziek zo, is een luxe als het in de cultuur speelt? Muziek is een luxe. En ik denk dat dat echt aan het veranderen is. En ik denk dat het met name door neurowetenschappelijke inzichten... van de laatste tien jaar, vijf jaar... dat dat een omslag aan het maken is. Muziek is nu echt... er is ook financiering makkelijker voor te vinden. Het begint langzamerhand door te sijpelen... dat het misschien wel eens heel belangrijk zou kunnen zijn. Een half jaar geleden gebeurt het bij Cyril Ferrier. Wil... Ja, ik wil nog één inderdaad belangrijk ding, ding zeggen. Van, ik vroeg net... Uh... Wat heb je nou aan muziek? Wat kan je met muziek? En um, een van de, denk ik, toch wel uh, spectaculaire toepassingen... voor mij als klinicus uh, zou kunnen zijn. Uh, we hebben het gehad over de relatie met taal. En um, ik heb het gehad over het toonhoogtepercept. En dat dat misschien wel, dat toonhoogtepercept... misschien wel um, iets makkelijker op een plek in het brein aan te wijzen is... dan muziek in het algemeen. En als we nou eens aantonen dat dat toonhoogtepercept... dat dat nou eens... Vrijwel exact overeenkomt met de gebieden die essentieel zijn voor taal. Dan heb je eigenlijk een heel makkelijk middeltje tot je beschikking om ja. bijvoorbeeld de taal bijvoorbeeld op de operatiekamer te zoeken. De patiënt. Verschilt dat per persoon? De, de plek verschilt per persoon, maar het ongeveer gelijk, maar dat geldt eigenlijk ook wel voor het taalgebied. Dat is verschil per persoon, maar dat is, ligt ongeveer. Gesproken dus om heel precies te weten waar je moet snijden en waar je niet moet ja. snijden... zou je dan muziek kunnen gebruiken? Ja, ja, ja, ja. Zo Zo zou muziek, ja. je zou muziek kunnen gebruiken. Je, je, je speelt gewoon een heel simpel testje van, van twee, drie minuten. En uh, je kijkt naar de verschillen tussen de, bijvoorbeeld tussen de spraak en muziek. En een van de verschillen zou kunnen zijn de toonhoogte. En dat toonhoogte, dat, dat, dat, dat, daar zijn we nu mee bezig aan te tonen... dat, uh, dat tot nu toe wat wij... Met die patiënten met die elektrode in hun hoofd aan, aantonen, is dat dat een heel nauwe relatie heeft met de echte, daadwerkelijke taalgebieden, zoals wij die volgens onze gouden standaard eh, vaststellen. Wij kregen Jongen, van uh, Cyril Freier ook een filmpje mee, dat hebben we aan onze leerlingen ook laten zien. Uh, Amerikaanse onderzoekster, die uh, de, een, een klas. Diana Deutsch. De, de, Diana Deutsch, ja. ja. Sometimes behave so strangely is een zin in een verhaaltje wat ze voorlas. Je hoort hem de eerste keer en je herkent het als taal maar vervolgens wordt het, in, het loop, in een loop gezet. Je herkent het als muziek. Stuur ons maar... dat filmpje, dan zetten wij die op de website. Daarna hoor je het alleen nog maar als muziek. Kun dan gaan we dat als dan als kunnen mensen dat horen. zien. En die website dat is labyrinth.nl. Uh, dank jullie wel, Eris Scherder, Ineke van der Meulen... Henk-Jan Honing, Cyril Ferrier en Jonneke Rezer en Elin Roojakkers en Robert van Forstenbos. En ook dank Isolde Hallen. <tiedacht> Jij ja, ook, Pieter van der Wielen. En op dinsdagavond is er om tien voor half tien... weer een nieuwe aflevering van Labyrinth. En dat is op Nederland 2. En deze staat de uitzending in het teken van Harry. Nou, Wij zijn er volgende week zondagavond weer live tussen 8 en 9 op Radio 1. En nu op deze zender het journaal en daarna Holland, Do Holland Doc Radio. Wat luister jij eigenlijk momenteel? Chad Baker. Hé, hey, ik ook. En daarmee sluiten we af. Dank allen voor het luisteren. Als tv- of radioadverteerder voert u campagne met een doelstelling. Maar gaat u die doelstelling halen?